Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Ook met benzineauto's van Volkswagen is mogelijk gesjoemeld. De directie zegt dat er niet verklaarbare onregelmatigheden zijn vastgesteld... bij de CO2-uitstoot van benzineauto's. Volgens de Duitse autofabrikant gaat het om maximaal 800.000 auto's... en kan dit het bedrijf 2 miljard euro kosten. De uitstoot van CO2 is in sommige landen van groot belang... omdat er belastingvoordelen gelden voor auto's met een lage uitstoot... Vluchtelingen uit de westelijke Balkanlanden krijgen geen asiel in Nederland. Staatssecretaris Dijkhoff heeft een lijst van veilige landen gemaakt... en daardoor kunnen asielzoekers uit onder meer Albanië, Kosovo en Macedonië... sneller worden teruggestuurd. Europese leiders komen opnieuw bijeen om te praten over de vluchtelingencrisis. Aanleiding voor het overleg is volgens EU-president Tusk... het recordaantal van 218.000 vluchtelingen... dat in oktober de Middellandse Zee overstak... Er zijn volgens hem grote zorgen over de maatregelen... die sommige Europese landen hebben genomen om de vluchtelingen tegen te houden. Alle basisscholen moeten uiterlijk in 2017 snel internet hebben. Een motie van de ChristenUnie daarover krijgt veel steun in de Tweede Kamer. Nu zijn er nog zo'n 900.000 scholieren die dagelijks internetproblemen hebben. Daardoor kan er bijvoorbeeld geen nieuw lesmateriaal worden gedownload... of kunnen kinderen niet op hun laptop werken. Ambtenaren en militairen die tijdens de Japanse bezetting van Nederlands-Indië geen salaris hebben gehad, krijgen na 70 jaar alsnog een extra vergoeding. Ongeveer 1100 mensen die nog in leven zijn, krijgen ieder 25.000 euro uitgekeerd. Staatssecretaris Van Rijn heeft hier afspraken over gemaakt met het Indisch platform. Dan nog het weer, vanuit het zuiden meer wolken, ook morgen bewolkt, soms wat regen en het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 Den Haag Utrecht staat voor Knoppen Lunetten 4 kilometer file. Dat komt door het ongeluk op de A27 Gorkum Utrecht. 6 kilometer voor het knop het Lunetten, maar alle rijstroken zijn hier weer open. A27 naar Breda tussen Noorderloos en Merkendam 6 kilometer file nog. Tot zover de verkeersinformatie.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 different Not even Merlin and Rose